met het NOS-journaal. Israël en Syrië zijn het eens geworden over een het vuren in het zuiden van Syrië. Dat meldt de Amerikaanse gezant. Er wordt al bijna een week hard gevochten in de regio Sueda tussen Druzen en Bedouinen. Kort na het uitbreken van de gevechten greep het Syrische regeringsleger hard in. Vervolgens mengde ook Israël zich in de strijd met de luchtaanvallen. Israël zei de Druzen te willen beschermen.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 die daar eerder dit jaar vanuit de VS zonder normaal proces naartoe waren gestuurd. Volgens de regering Trump ging het om bendeleden. Ze kwamen in El Salvador terecht in een beruchte gevangenis. De Mossad, de Israëlische geheime dienst, heeft Amerika om hulp gevraagd... bij een plan voor evacuatie van Palestijnen uit de Gazastrook. strook Volgens de Amerikaanse nieuwszeit Axios had de chef van de Mossad contact met Trumps gezant Witkoff... Israël zou in gesprek zijn met Ethiopië, Indonesië en Libië... om mensen uit Gaza op te vangen. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 15. De komende dag begint met veel zon. Het wordt 26 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. No. Zandvoort, zet f. M. Phil by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Are every moment a starter replace. Cause now that the corner, like you were the words that I needed to say. When you heard under the surface like trouble, water running cold. Well, Tom can heal but this won't.